Wouter om met het RWS-journaal. Bij een huiszoeking in Veghel, die is gedaan na de ontploffing van een auto gisterochtend... zijn verdachte chemische stoffen gevonden. Ze zijn mogelijk gebruikt voor de productie van drugs. Maar dat wil de politie nog niet bevestigen. Bij de explosie van de rijdende auto in Veghel raakte de bestuurder zwaar gewond. De politie gaat uit van een misdrijf. Het huis dat daarna is doorzocht is volgens buurtbewoners de plek waar het slachtoffer is opgegroeid. Hij zou eerder in aanraking zijn geweest met de politie. Er is nog niemand opgepakt voor de auto-explosie. In Burkina Faso heeft het leger zich geschaard... achter de nieuwe interim-president, kolonel Zida. De verklaring is ook ondertekend door generaal Traoré... de hoogste man van het leger. Die zei gisteren nog dat hij de politieke leiding... in het West-Afrikaanse land had overgenomen. Met de verklaring van het leger lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen... aan de machtsstrijd in Burkina Faso. D66 heeft Els Borst herdacht. Tijdens het honderdste partijcongres in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de oud-minister en vicepremier. Ook werd een portret van haar getoond. Borst is vlak na de vorige congresdag, in februari, doodgevonden in haar huis in Beeldhoven. De politie gaat ervan uit dat ze is vermoord door iemand met een psychische stoornis. Maar er is nog niemand opgepakt. In een huis in Haarlem-Noord heeft de dierenpolitie 85 dieren in beslag genomen. In de woning zaten onder meer 12 honden, 22 katten, 3 papegaaien, 15 muizen, 7 konijnen en een fret. De woning werd gecontroleerd nadat de buurt had geklaagd over overlast. Het huis en de tuin bleken flink vervuild te zijn. De dierenpolitie heeft daarom besloten alle 85 dieren weg te halen. Ze zijn op andere adressen ondergebracht. Het weer nog vanavond en vannacht trekken er wolken over het land, waaruit plaatselijk ook wat lichte regen kan vallen. Morgen overdag opnieuw veel zon, maar met zo'n 17 graden wel iets frisser dan vandaag. Vanaf morgenavond wisselvallig en nog een paar graden kouder. Dit was het NWS. Autobedrijf Zandvoort. een echte Sandvoortse garage, waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 24e jaargang, aflevering 42. We maakten vandaag 17 oktober 2014. Net even over de klok van 3 uur inderdaad zoals je net hoorde, de Euro up met deze week twee nieuwe binnenkomers 17 dalers vier artiesten die zijn heerlijk blijven zitten en 17 hadden de zin in om een plekje op te schuiven of meerdere nou, de snelste stijger deze week is dezelfde als vorige week als u goed geluisterd heeft, weet u welke het is, gaan we verklappen en de snelste daler, die hebben we ook daar gaan we mee beginnen. Die heeft negen plekken gedaald, helaas. En dat is Maroon 5 met hun nummer Animals. Deze Your breakdown op nummer 40, Maroon 5 met Animals. 9 plaatsen gezakt. dat betekent dus vorige week op 31. Maakt het meteen de snelste daler. En ik kan ze ondertussen op weer veteranen noemen, want ze zijn al 11 jaar bekend hier in de Nederlandse. In 2003 zijn ze uh, doorgebroken met hun nummer Harder to Breathe. En uh, daarmee hebben ze nooit hoger als de tip uh, parade de tweede plaats gehaald. En waar zijn ze echt mee bekend geworden? Nou, dat is Moves Like Mick, Mick Jagger. Moves Like Jagger, dat was het. In 2011 is hun eerste nummer 1 hit notering geweest in de Nederlandse top 40. In de Vlaamse ultra top 50 zijn ze nooit verder gekomen als hun vierde plek met dat nummer. En dit nummer Maps, uh, nee, Animals staat er nog niet eens in bij hun. Het vorige nummer wat ze hebben uitgebracht was Maps is in Nederland niet verder gekomen als de veertiende plek. Wij gaan verder met nummer 39. En die is in handen van Sam Smith. I'm not the only one. Vorige week nog op nummer 40. For months on end I've had my doubts Denying everything I wish this would be over now But I know that I still need you here Vinden we een nieuwe binnenkomer. Dat is Jessie War, Say You Love Me. En Jessie, oftewel Jessica Lois War. Die is uh, 29 jaar oud. weer 28, bijna 29. Nee, net 29. Net jaren geweest twee dagen geleden. Uit Londen. En tegenwoordig heet ze allemaal singer-songwriters. Nee, ze is uh, bekend van haar zus, Hannah War. Ze is dus een model en een actrice. Bekend van de film uh, Cop Out. Ik heb hem nooit gezien. Ik hoop jullie wel. En dan gaan we naar luisteren. Jessie Ware met haar nummer Say You Love Me. Op nummer 38, Jesse War. Won't you stay? Say you love me. The Euro Breakdown. En dan gaan we kijken, op 37 vinden we Mr. Props met zijn nummer Waves. Op 36, Milky Chance A Stolen Dance. Vorige week nog op 33, dus drie plekken gezakt. Mr. Props, op, vorige week nog op 34. En we gaan naar de nummer 35 toe. Vorige week binnengekomen voor de tweede keer maar liefst in de lijst. Stiekem er even uit te gaan. 41, 42. Maar nou weer terug hoor. Op nummer 35 vinden we Martin Trungevaag. Met The Wicked Wonderland. thrive. Onze zuidenburen, en dan staan ze op de... zuidenburen, uh, westenburen moet ik zeggen. Staan ze op de negende plek namelijk in de UK single top 40. Sigma en Paloma Faith met Changing. Op nummer 10 staat daar de Script met Superheroes. Calvin Harris en John Newman met hun nummer Blame op nummer 8. Prayer in Steve van in en The Break op 7. Ella Henderson met Glow. Oh, dag Koos. Op nummer 6. Op nummer 5... Jeremiah en IG, don't tell them. Taylor Swift met Shake It Up op nummer 4. Nicki Minaj met Anaconda op nummer 3. Jessie Jane, en Ariana Grande en Nicki Minaj op nummer 2 met hun nummer Bang Bang. En bij de UK Charge staat All About That Base van Meghan Trainer op nummer 1. We gaan verder met de Euro Breakdown. Op nummer 33 vinden we Tavlo met Stay High, oftewel Habits... En op nummer 32 vinden we een nieuwe binnenkomen. En dat is Robin Schultz. Samen met Jasmine Thompson. Sun goes down. Robin Schultz is uh, snel bekend geworden. Met het nummer Waves. Prayrayance En nou Sun goes down. Ik moet zeggen As the Sun goes down op nummer 32 in de Euro breakdown. Laten we kijken op nummer 31 staat Ariane Grande. De problem, die slaan we over. En dit is fireball pitbull. World, where it's infinity. <laughs> You know the roof on fire. We go boogie hoogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, give my booty, naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, tell her baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Way. I was born Real bad. in a plane. Mama said that way I was born in a flame mama said that every word but my name yeah. I'm right. the best That's right. you've never had that's right if you think I'm burning out I never am Dit kwam in 2009 met I Know You Want Me. Vijf weken lang is nummer 1 gestaan. Daarna in 2013 met Timber. En nu is de Fireball. Vier weken lang staat, het heeft hij op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. En met onze Zuiderburen is hij nog niet verder gekomen als de vijfde plek. I'm a fireball Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa Met Maurice Mulder En we gaan kijken welke nummers we ondertussen gehad hebben Op 40 vinden we Maroon 5 met Animals 39 Sam, Fmi, Sma, Sam Smith I'm not the only one Jesse Warnieuw binnengekomen op nummer 38 met Say You Love Me onze Nederlandse Mister Props met Waves winnen we op 37. Op 36 staat Milke Chance met Stolen Dance. Martin Dungervaag op 35. Changing van Sigma en Paloma Peet op 34. Stay High of the van Daflo op 33. Robin is nieuw binnengekomen samen met Jasmine Thompson. Zang goes down op 32. Onze grote vriendin Ariane Grande die hij de nog steeds drie keer in de hele lijst staat. Maar niet alleen, dit keer met Iggy Azalea, met another problem. En op 30 pitbull, samen met John Ryan, fireball. Benieuwd wat er dit weekend te doen is, is antwoord, ik ga het je vertellen. Want de Formido, finale races, die gaan beginnen dit weekend. Het is dus de, uh, de PIA GT1 World Championship, de SRO GT4 Cup... en het PIA GT3 European Championship... ...komt allemaal de revue voorbij. Maak nou te veel herrie en wil je andere herrie opzoeken? Mooi bruggetje. Spot dan zelf beurlende en strijdende herten tijdens de bronstijd... ...want er is een beurwandeling. 19 oktober om half vier in de Amsterdamse Waterlijnduin ...en de kosten zijn 6,50 euro. En het Zandvoorts ja jawel. Het Zandvoorts mannencoor gaat weer zingen. Dat zal om 19 oktober zijn, om drie uur... De protestantse kerk in de poststraat in het centrum in Zandvoort. En de prijs is 5 euro en ze zullen 18 liederen naar voren brengen voor u. De liederen van Vivaldi, Mozart, Gounod, Harry Simone, Verdi, Feminen, Bonzet en nog veel meer. Heel veel namen ook ertussen die ik niet kan uitspreken. Want mijn Russisch is niet altijd even goed geweest. Of wat er dan ook mag zijn. Dit en dus veel meer te doen in het uh, en om Zandvoort. Dit zijn de drie belangrijkste. Verder met de lijst van Europa. Dan gaan we naar 29. Daar zit Jason Derulo samen met Snoop Dogg. Met Wiggle. Die stond vorige week ook op 29. Dus die gaan wij overslaan. Boomklep van Charlie. Op 28. Een vijf plaatsen gezakt. En we gaan verder met Hosee. Take me to church of 27. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it.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 t Church op 27. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. En ik ben wel benieuwd hoe het met de file staat als je nog de weg op moet vanavond. Terug naar huis. Of naar je werk toe, of naar je vriendin. Verloofde, minnares, minnaar, maakt allemaal niet uit. Er zijn 33 files op het moment. Ik zal ze opnoemen van uh, 2 kilometer en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoeverlaak en Amersfoort Noord. 3 kilometer. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Vlaarikum en Eembrugge, 7 kilometer. De n 444 Oostgees noordwijk en zee 2 kilometer. Almere Dronten, de N305 tussen Zeewolde en Harderwijk 2 kilometer. A58 Bergen op Zuid Tilburg tussen Breda en Ulvenhout, jawel, 4 kilometer. A58 Breda Tilburg tussen Wafel en Gorle 6 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 5 kilometer. En op A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam schrik niet 11 kilometer. En dat zal ongeveer een kwartier vertraging opleveren. Verder met de Euro Breakdown met nummer 26. Tzu met V dit vorige week nog op 28. Zijn uit Hoog gekomen als 23. Maar alles is nog mogelijk. En daarna hoor je George Ezra met Budapest. Biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty, focus, Leo. You, Ooh, you. Ooh, I leave it all. My acres of a land, I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you Who I DVD-O For you Who I DVD-O Give me one good reason why I should never make a change Fast. The list goes on. If you just say the words I, I'll hop and run. Or oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd even do. Or oh, to you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change. I'm If you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. 25 vinden we hem. Baby, if you this will go George Ezra, Budapest. Miles in Budapest, My mind in treasure chest. Golden grind, piano. My beautiful castillo. Oeh, you. Oeh, I'd leave it all. En nummer 24 slaan we over. Dat is Marlon Roudet. En when the beat drops out. En wij gaan door naar nummer 23, The Evener met hate Outlines. Vorige week nog op 25, drie weken lang in de Euro breakdown in de hitlijsten van Europa. Nu dus op 23 The Evener.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 The shallower it grows, the fainter we go into the fade out now The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down But we can build all those bridges to watch them thin down the dust Or we'll blow them voluntarily you <laughs> Is in handen van die Hebner. line. En het is alweer bijna 4 uur. betekent dat het eerste uur van de Euro Breakdown er alweer op zit. Maar niet voordat we gaan terugkijken wat we dit uur allemaal hebben gedaan: de Euro Breakdown. En we hebben nummer 30. Van 40 tot 30 hadden we net al gedaan. 30 vinden we Pitbull samen met John Ryan, Fireball. 29 is blijven zitten deze week. Jason Rula samen met Snoop Dogg, met Wiggle. Op 28 vonden we Charlie, XCX, Boom clap. 27. OCA, Take Me to Church. Drie weken lang in de lijst. Vorige week nog op de 30ste plek. Nu dus op 27. Vedit van Sue op 26. En op 25 vinden we George Ezra, Budapest. 24 was in handen van Marlon Broedet. When the beat drops out. En 23 was, is in handen van Die Evener. Fade Out Lines, ook drie weken lang in de hitlijsten van Europa. Volgende uur gaan we langzaamaan naar de top 10 kruipen. De top 3, ik ben benieuwd hoe die nu is deze week. Wil jij het ook weten? Ik heb mezelf betrapt op dat ik het vorige week niet had gedaan. Maar ik zal hem nu dubbel doen. Vanavond staat hij op Facebook, de hitlijst. Facebook.com slash EuroBreakdown. Kijk daarop. Blijf je op de hoogte van de top 40 van Europa. De top 40 van dit continent. Hoe alle buurlanden het doen. Maar wij gaan nu naar nummer 22. En die is in handen van de script. Met hun nummers Superheroes. Tegen na het nieuws zijn we terug met het tweede uur van de Euro breakdown